Michel Koenen met het NOS-journaal. De Zuidpool smelt sneller dan gedacht. Elke seconde smelt er bijna drie Olympische zwembaden aan ijs... blijkt uit een groot en langdurig onderzoek van ruim 80 wetenschappers. De laatste 10 jaar is de afname van het ijs verdrievoudigd. Daardoor stijgt de zeespiegel sneller dan verwacht, stellen de wetenschappers. De afgelopen 25 jaar is de zeespiegel 8 mm gestegen. Meer dan 40% daarvan gebeurde de laatste vijf jaar... Het ijs op Antarctica smelt nu sneller dan dat op Groenland. Het smeltend ijs daar droeg tot nu toe het meest bij aan de zeespiegelstijging. Duitsland heeft Volkswagen een boete van ruim 1 miljard euro opgelegd... vanwege het schandaal met Schumeldiesels. Het bedrijf zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen en de boete te accepteren. Tussen 2007 en 2015 bracht Volkswagen wereldwijd bijna 11 miljoen auto's op de markt... die op de weg meer schadelijke gassen uitstoten dan in testsituaties... Het bedrijf had daarvoor met de software geknoeid. En door het schu Schumelschandaal moest Volkswagen... eerder ook al miljarden dollars boete betalen in de Verenigde Staten. In het centrum van Maastricht is iemand om het leven gekomen... toen een lift naar beneden stortte. Volgens een Limburg was de lift op de zesde etage... toen hij naar beneden stortte. Het slachtoffer was in het gebouw aan het werk. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. En de koers van het aandeel Adyen is na de eerste dag op de beurs al bijna verdubbeld. Een aandeel van het betalingsbedrijf kostte bij de introductie 240 euro. Bij de sluiting van de beurs was dat al 462 euro. Het bedrijf is nu 14 miljard euro waard. Adyen verwerkt betalingen voor onder meer Facebook, Netflix en Spotify. Het is een van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Het weer nog helder en zon. Vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag eerst zon, later bewolkt en regen. Vrij veel wind en 17 tot 21 graden. En vrijdag droog en dan... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Beachmasters. I learned the truth at 17. That love was men. The clear-skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At seventeen, I learned. lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, The murmured vague obscenities, it isn't all it seems. What they deserve In the rich relation Hometown queen Marries into what She needs with a gay geleden nou dat ik 17 was. Weet ja. jij er nog iets nou, van? Weet uh, je nog iets van die periode? 17. Ja. ja, ik wilde enorm graag mijn rijbewijs halen. Nou, nou, niet eh, mijn autorijbewijs. Ik heb wel vroeger motorrijbewijs. Oh, uh, oké. Oude okay. ja. helzeenio. Ja, ja, ja, ja. Luisteraars, welkom. Leuk dat u weer luistert. Uh, We aan twee uur heerlijke muziek voor u draaien. En uh, dit is Janice Ian. Met uh, 17. give us livenl Losing sights for basketball It was long ago and far away The world was younger than today And dreams were all they gave for free To ugly duckling girls Ja, waar blijft de tijd? 17, was dat. Uh, heerlijk uh, zoet uh, stemmetje heeft, dat uh, vrouwtje. He? Ja. Uh, ik weet niet of ze nog optreedt eigenlijk. Ik heb uh, al jaren niets meer van haar vernomen. Nee, maar dat weet niet, bet betekent niet als je hier ni niks van, meer van haar hoort. Nee, dat, dat, dat kan, kan ook wel zijn. zijn. Ja, precies. Dat is ook zo. Hey, uh, uh, gisteren. Dat weet je nog wel. Dat ligt nog wel ja, helemaal... Yesterday. Ligt. Ja, dat ja. ligt nog op je netvlies, hè. Want toen zagen we ze niet vliegen. Toen zijn we zelf, zijn we, ziek... we zelf gaan vliegen, ja. ja. wat <laughs> vond je ervan? Ja, dat was geweldig, joh. Ja. Echt een uh, belevenis. Ja, tegen verschillende zijden tegen mij. Van, durf jij dat in zo'n klein dingetje? Nou, ja. Heb je geen hoogte? Ja, ik zeg, ik heb wel hoogtevrees. Ik zeg, maar als ik dan in zo zoiets zit. Weet je wel, dat zit om me heen. Ja. Dan, ja, dan ga je naar beneden met dat ding. En zo, maar, maar hè? Je kan niet vallen, eruit vallen of zo. Nou, we hebben, dus, we, we hebben toch een snoekduik gemaakt. Ja, we hebben er twee zelfs. Ja, want ja. Wat, wat, wat gebeurde? Er was een, een, een, een meneer in een ander sportvliegtuigje. Ja. Die had zich niet aangemeld. Dat, dat hoort officieel. Maar, ja, het moet, Nee, nee het, het is niet verplicht. Nou, ja, uh, bij, ja bij, uh, kom je in de regio van Schiphol. Ja. Dat soort uh, vliegvelden en dergelijke. Dan moet je je aanmelden. Dan ben je het verplicht. Ja, ja. Dan krijg je, als je dat ja, goed doet, goed, dan, je dan wordt... krijg je er problemen mee. Dan kan je zelfs... Uh, dan hij uh, je brevet uh, mee... Uh, je wordt maken. even goed, wel gevolgd op de radar. Maar ja. op een gegeven moment uh, hing hij uh, vlak bij ons. En met de en, noodvaart kwam hij Ja, maar kwam ik met een noodvaart eruit. Onze piloot moest een, moest een duik maken. <lacht> en toen schoot ongeveer onze maas schoot ongeveer. Ja, die, uh, uh, die zat ongeveer onder mijn hersenpan. <lacht> uh, <lacht> <lacht> Honger in je hoofd, dat kan je ook wel zeggen. Ja. Maar uh, ja, ik, ik weet, ik weet heel, heel goed wat jij, wat jij uh, tegen mij zei gisterochtend. Weet je, weet je het zelf nog? Ik heb wel meer dingen tegen je gezegd als ik ja, allemaal oh nee, nee maar dit was even van je eerste oh, opmerkingen. Het, het, het, het, het nummer. Ja. <lacht> ja. One Day I'll Fly Away. Was voor jou de eerste belevenis in zo'n klein vliegtuigje, toch? Eh, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Randy Crawford. day One day I'll fly away Randy Crawford. En dat was gisteren dus het geval? Ja, dat was gisteren het geval. Maar ja, we kwamen wel weer terug. Ja, nou, dat is maar gelukkig <laughs> ook. Dat is maar gelukkig ook natuurlijk. Ja. Uh, hele hoop luchtfoto's gemaakt. Uh, uh, ja, een hele belevenis was het. Al met al. Ik heb uh, weer problemen met mijn computer. Uh, no. oh. Ik weet niet ja. hoe, hoe jij het ervaart. Maar hij is gewoon weer helemaal vastgelopen. Hij doet gewoon helemaal... Oh, wacht. Heel in de verte zie ik een pijltje bewegen. Heel in de verte. Ja, er, valt geen pijl, er valt geen pijl op de trekken. Nee, ik net Oh, ik word er zo verdrietig van. die. Oh. Ja. Ja, je van. moet ook niet al je pijlen verschieten. He. Misschien is de batterij van de muis wel op. Dat zou ook nog kunnen. Natuurlijk. Ah, kijk. Ja. Maar daar schiet ik nou niks meer op. Want de mensen hebben nou geen muziek natuurlijk. Nou, ik zet even de andere schijven open, luisterhuis. Ze moet me maar vergeven. We moeten hier even een storingje verhelpen. Gelukkig hebben we de automaat nog. Die dan automatisch voor uw muziek draait. Nou, het is alleen niet allemaal uh, uh, laf uh, muziek. Dus u moet maar eventjes uh, slikken dan. Twee keer slikken, dan komt het allemaal goed.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 Ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet, en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid, niet daar het me niet interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms daar. Bel nou dat, en dat was het wel weer dan. to be The bond water ja, u luister naar ZWM, ZWM live Via internet zie je hem tussenliggen streepje live.nl uh, En uh, normaliter dus uh, live muziek uh, hier gepresenteerd door de DJ's Onno Hulshoff en mijzelf. Uh, maar er is één computer te zielen, die doet het echt niet meer. En die uh, uh, gaan we dus verlaten en we gaan die andere computer opnieuw opstarten. En dan komen we zo bij u terug, hopelijk. Tot zo. come You well prepare, and no, Mama, you never said, tear. Cause You have to said things here and here, and you give the you love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. already pops disappear in a run bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow flow, everything you know, so you're not stop. no time, no time for your dear. Now she got a six year old trying. safe when she says she tells him ooh love Ja, onze redder in de nood. Uh, mijn uh, compagnon voor vanavond, Orno Hulsoff, had toevallig zijn laptop mee. En die hebben we nu aangesloten. En we hebben muziek, Orno, toch? Uh, ja, maar ik heb nou even kijken. Moet ik heel heleboel uh, nou gaan uitzoeken? Hè? Oh jee. Want anders, ja. ja. Nou goed, uh, uh, uh, je hebt nou Andy Lennox uh, had je gekozen. Ja. Uh, why? Vraag ik me dan af. Oh, zo weet het nummer. Ja. Ja, maar goed, we kunnen dus ook niet op Facebook meekijken. Dus als u verzoekjes opstuurt uh, via Facebook, dan kunnen we die ook niet bekijken. De andere computer die we hebben aangezet, luisteraars, ja, die, die uh, is, is aan het updaten. Die staat nou op 30%. Dus daar kunnen we eventjes niet aan werken. Dus dat, uh, dat schiet niet op. Dus Facebook kan ik niet zien. Dus u, als u verzoekjes heeft, moet u, moeten u me gewoon bellen hier bij zijn Antwoord. Dan willen we natuurlijk weten wat voor telefoonnummer dat is. Kan ik ook wel even voor u opzoeken. Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Eens even kijken hoor, of het hier op het lijstje staat. Ook oh, ik dacht dat je, je een jouw foto was. Het staat niet op het lijstje. We gaan eerst muziek draaien. Ik zoek een telefoonnummer even op. Geef ik zo <laughs> aan u door. En dan, uh, nou, dan, uh, dan gaan we gewoon kijken of we straks ook nog verzoekjes kunnen draaien. Uh, Annie Lennox. Oh, nou, je mag hem van mij. Mag je hem straks? Ga ik hem weer helemaal vanaf het begin. Annie ja, Lennox met Why. This is the dread. These are the contents of my head, And these are the years that we've spent. And this is what they represent. And this is how I feel. Do you know how I feel? Because I don't think you know Ja. Mademoiselle en ook. Ik, ik voel me zo gelukkig gewoon, oh jongen. Ja, ja. Dat, dat jij dat ding nou meegenomen hebt. <laughs> je hebt de luisteraars gewoon gered. En mij ook natuurlijk. Nou. En ik jezelf ook. En jezelf, en jezelf ook. Ja, dat fout, niet hey, Maar, uh, uh, nou, we hebben in ieder geval één computer aan het werk, uh, luisteraars. Die, die was helemaal geüpdate. Ge dus ik hoop dat die gewoon ook uh, uh, helemaal up-gedate uh, muziek uh, voor u horen gaat brengen. Uh, want die andere computer heeft ons verlaten. En wij zeiden beide... We, Ik heb hem begeleid tot het aan de vooroordel. Ja, we zeiden beide met tranen in onze stem. If you go away... Ah. Ik hoop dat hij doet. Hij doet het ook nog. Dusty Springfield. If you go away... On this summer day... Then you might as well take... The sun away. All the birds that flew in the summer sky. When our love was new and our hearts were high. When the day was young and the night was long. And the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away. If you go away But if you stay I'll make you a day like no day has been all oh, we'll will be again We'll sail on the sun Faut oublier, tout pas s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces airs qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Namakita Pai Namakita Pai But if you stay I'll make you another be nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I'd have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away. If you go away, please don't go away. Ja, dat zei we net, ja. zei we net tegen. Is die nou echt weg? Ja, dat zei we net tegen die computer ook. If you go ja. away, maar uh, dat ding dat. Uh, maar hij staat er nog wel. Broek. Nou ja, het maakt niet uit, het was toch een del. <laughs> <Ja. laughs> gooi het raam open, gooi weer die del eruit. Ja, zo is dat. <laughs> ja, ik heb mijn broer vroeger was een keer, ja, die zegt, wilde een computer gaan kopen. Hij zei: Ja, ik kan hem via uh, het werk van zijn vrouw, weet je wel, bij ja. de korting. En, en, hij zei: maar Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik, ik heb, heb jij ervaring met, Del, met een Dell? Ik zei: Nee. Ik zeg: Ik heb Maar ervaring met een snol. <laughs> maar goed, dat ja, dan zeiden. Ja, dan hoor ik even goed weer een brom. Hoor. Ik weet het, jij, hoor je hem ook? Dan moet ik even de andere kant er ook op zetten. Ja. Nou goed, dus veel dan. Ja, nou, veel. Nee. onder de, ja, onder de muziek horen we waarschijnlijk niet, dus dat. Uh... Als dus jij daar doorheen blijft, Kles, ja, ja, dan wat ik hier Hé, hey, luister. Um, Hij blijft uh, doorgaan, hè? Ja, Willem Ruist, die heeft het gelukkig een telefoonnummer doorgegeven. Dus 023, luisteraars. 5730393 93. 023 03 93. En ik zie uh, inmiddels op Facebook, uh, B heb ik ook weer, dus dat is helemaal gelukkig. Uh, dus, ik kan ook zien, in de nummer staat, om te janken zijn mooi, heb ik van Willem. Uh, begrepen uh, dat hij daarom verzoekt. Dus we gaan kijken of we die even kunnen draaien... om te janken, zo mooi moet het zijn. Ik zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte slot. En hoe de zolenwind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooie? is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 Dus nog een keer jonge lente waars. Dit is zo mooi, het is op de Janken zo mooi. Mooi, op de Janken zo mooi. En zie de Ieren zijn auto pronken met een stamper als koralen. Een vader rolt haar blaren als een Tom. En zie de veulens dat toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets versen dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppy's rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dat het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben God dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de janken zo mooi.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 Het is om te janken zo mooi, mooi, om te janken zo mooi. En als vannacht op open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament. Ga het stiller dan het stil is, eeuwige. Dan ben ik van dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo mooi. Is op de Janker zo mooi. Mooi. Oh, op de Janke zo mooi. Oh, op ja, op de Janker zo mooi. En, uh, en weet jij oh. nou allemaal wie ja, dit is? Wat? ik heb geen idee, maar ik wel, want Is er wel op de Janker zo mooi. Oh. Ik schiet, ik schiet ook helemaal Hele schiet ik vol. Nee, Ik schiet Het is een mooie nummer. Ja, Willem, Willem Ruijs vroeger dan. Om de janken zo mooi. En het is natuurlijk Maarten van Roosendaal. Ja. Oké. Okay. Uh, ik dacht eerst dat het Stef Bos was. Want die, die hebben een beetje hetzelfde sfeertje zeg maar. Hè, met, uh, met papa en zo. Maar dit was uh, ook heel mooi. Maarten van Roosendaal met het groot Orkest. Het ging in het begin van het nummer een beetje fout. Hij had waarschijnlijk uh, had hij gebeld met CFM's antwoord. <laughs> Of had de bandjes van Ben Kramer ja. mee Dat ja, kan, kan ook, ja. Ah. <laughs> daar heeft ook niks van goed. Maar dat gaat ook nooit goed. <laughs> maar in elk geval... Uh, jij hebt een mooi nummer voor ons klaarstaan. en Daar ben ik weer zo blij mee. Dat jij ja, natuurlijk. Nou, ja. Deze had ik eigenlijk niet zozeer uitgekozen om vanavond te draaien. Maar omdat we net dat probleem hadden... Wat zeg je nou zo nu... weer? Niet gekozen om te draaien? Nee, ik had niet uh, oh. meegenomen om te, te draaien. Maar omdat wij dat probleem net hadden... Ja. Laat me nou uitpraten. Ja. Uh, ben ik natuurlijk gaan kijken, want ik had maar een paar nummers meegenomen. Wat ik nog meer op, op mijn computer kon vinden. Ja. En toen zag ik ineens ook: oh, ik denk, Robert Long is ook wel leuk om uh, iets van uh, oh, oh, te draaien. Ja, dan draai je, dus... kijk je jeugd draaien. Je ja, Dan is het weer. Kalvergeliefde. Ja, kalverliefde. <laughs> Druk jij het knopje in? Uh, ik heb het knopje, heb het knopje in. Heb Anders horen we niks. Hè? Ja, nee, nou goed, uh, begin maar. gaan helemaal goed.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 Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring. Met rode steen, die gaf ze eerder aan geen een.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 en ook de pijn, je denkt zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet zo zal het nooit meer zijn. Ja, prachtige, gevoelige stem van Robert Long met een prachtig nummer. Calver liefde. Nou, ik weet niet of jij wel met een kalf gezoend hebt, hoor. Nou, ik heb het één keer gedaan, maar dat snor is nat, joh. <lacht> Alleen als hij als kroket op mijn brood lag. Ja. Maar, eh, prachtig nummer, en ik heb een verzoekje eh, van Joker Westerberg. Want Joker ja, die, die leeft helemaal met ons mee, heeft zelfs voor ons gebeden. Tot, tot Allah en tot, uh, tot God en alle. Ja, ja dat we, de computers weer je. doen? ja, dat, dat die computers het weer gaan ah. doen. En ze is zelf, ze de boerke aangetrokken. Dat heb ook niet rollen bij joker, want uh, die ene computer blijft stuk. Maar uh, jij hebt wel met ons meegeleefd. En daarbij de keuze van jouw nummer bepaald. Want dat is uh, You Got Your Troubles. En dan moet er wel zijn We Got Our Troubles. Want ja. ik ben samen de met Rikkanen. Uh, maar Van uh, de for Fortunes. Die komt-ie. Als het goed is. Het is niet goed. Andere knop. Ander, andere knop, zegt Ton. Nou, nou daar gaan we. Ik dacht, dacht dat het Dat het was. Ja. Ja, zie ja, je got your troubles. Ik word gek. <laughs> I've got my mind. She's found somebody else to take. Your place. You got your troubles. I've got my mind. your troubles, I've got my eyes. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got my eyes. I got no pity for you Well you that ain't you. trouble You see I've I lost my, my Lost my lost mind. my Little girl too I'd help another place Another time You got your troubles I've got my eyes You've got your troubles I've got my eyes Troubles, I've got five. Ja, van een heel genieuwd digitaal sausje voorzien. Uh, you've got your troubles. Van niemand minder. Of uh, ja, niemand minder. Nou, ze waren, ze waren heel succesvol in de jaren zestig. De Fortunes. Ze waren gefortuneerd, die mannen. En misschien nog wel, ik weet niet hoe het uh, met die financiën is gegaan, wanneer. Maar uh, in elk geval, mooie muziek. En muziek waar ik van hou. 60 jaar, Joker Westerberg, bedankt. Uh, oh no. Ja. Uh, ik, heb, ik ga even wat voor mijn vriendinnetje draaien. Heel wel goed, hè? Ja, wat jij wil. Ja. <laughs> uh, ja. En je ja anders kan je niet thuis komen. Eh? De, nee, precies. De liefde doet pijn. Love Hurts vond ze zo mooi. Werd gezongen vorige week uh, zaterdag op een feestje waar we waren door een zangeres. Want dat is natuurlijk. Uh, uh, I'm So Hurt was dat van, van Euro, was er een ander ja. Maar dit is Love Hurts. En dat wordt door niemand mooier gezongen dan onze eigen uh, Roy Orbison. Voor Ivan. love you love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 my downfall. You're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing. ZANG All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win it Cause I give you all of me And you give me all